Ja, dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En ik zit hier gezellig met Mart van der Leer en Jurjen Koopmans in Café Libertaria. Ja, laten we als eerste beginnen met het uh, nieuws over Twan Manders. Uh, vorige week is uh, bekend geworden dat zijn, uh, ja, zijn opsluiting met 90 dagen verlengd is. En hij, weet nog, hij heeft nog steeds geen aanklacht gehoord. Uh, hij zit in eenzame opsluiting. En dit alles omdat er een vergunning niet zou kloppen. En uh, Mart... Ja, klopt. Ja dus uh, Inderdaad, we weten nog steeds niks van, uh, van een aanklacht. Dus uh, ook dat uh, vergunningverhaal uh, is eigenlijk nog steeds uh, giswerk. En, uh, maar ja, dat is de beste informatie die we nu hebben. Uh, ik zou zeggen voor de luisteraars, uh, er is een Facebookpagina's Free Twan Manders. Dus als je naar facebook.com slash free Twan Manders gaat, dan uh, kun je daar, uh, als je die pagina even lijkt, dan kun je uh, updates krijgen van uh, hoe het verder uh, gaat en wat, het laatste nieuwtje, uh, wat de laatste nieuwtjes zijn. En uh, deel het vooral met je vrienden. is heel belangrijk. Want dit kan jou ook overkomen. Ja, ja. zeker. Dus uh, de staat kan gewoon iedereen uitpikken. En zeggen, jouw vergunning klopt niet. Of zoiets, weet je wel. Of ze verzinnen gewoon wat, dat kan ook. Uh, ja, Jurian, heb jij er nog iets over te zeggen? Vandaag druk op pad geweest. Ik ben vandaag in uh, Groningen geweest. Oh. En ja, Rotterdam, uh, die had zo'n regel. Hè, dat je geen flyers op, grond, uh, op de grond mocht uh, gooien. Uh, want dan kon je een boete krijgen. Ja, dus niet, niet degene die hem op de grond gooit, maar de politieke partij. Die kan uh, een, een enorme boete krijgen. En ja, als je dat een paar keer hebt, dan, ben je, dan, dan kun je niet meer meedoen aan de verkiezingen. Oh. En in Groningen zag ik eentje van de PvdA op uh, de grond liggen. Dus ik weet niet of, uh, ja, of dit interessante informatie voor uh, de BOA, de buitengewoon opsporingsambtenaar, is. Maar het zou kunnen betekenen dat uh, ja, de PvdA mag lappen. Mm, heb je natuurlijk heel veel folders van de PvdA aangenomen en overal op de grond verspreid? Nee, nee ik heb zelf niks uh, op de grond hoeven gooien. Uh, die folders lagen er al. Ik heb ze wel gefotografeerd. Uh, dus uh, ja, mocht, uh, mocht de BOA uh, denken van nou, ik heb mijn boete-target nog niet gehaald. Moeten ze me even een mailtje sturen. <laughs> dan heb ik het keihard bewijs dat... Uh, ja, dat de PvdA uh, de chronische uh, vloer uh, heeft bevuild. Ah jongens, jongens, jongens. Goed, nou, laten we meteen uh, naar het nieuws gaan en de goud en uh, bitcoins. Nou ja, de, over de bitcoins heb ik zo meteen wel een nieuwtje. Want uh, één uh, Bitcoin Exchange is uh, ter gegaan. Dat is Mount Gox, maar daar zo meteen meer over. Eerst even de koers van de bitcoin. Uh, tegenwoordig checken we gewoon uh, kraken. En daar staat hij op dit moment op 416 eurotjes En bij andere exchanges staat hij ietsje lager of ietsje hoger. Maar uh, het, de koers van het goud, Jurjen? Ja, uh, goud staat op 1326,40. Uh, aan het einde van de week is er ongeveer een half procentje afgegaan wat winstnemingen. Uh, maar over het algemeen is het, uh, ja, is het momenteel uh, toch redelijk uh, stabiel. Uh, zilver zit op 21,24. Nou, ook daar hetzelfde beeld een beetje. Wel interessant is dat het olie en het gas uh, flink duurder uh, worden. Dat is ook te merken aan de, aan de pomp. Het zijn niet alleen accijnverhogingen. Uh, uh, uh, de olie zit weer uh, boven de 100 dollar. Hmm. En zilver? Eh, uh, zilver, uh, 21,24. Ah, oké. Okay. Maar nou goed, ik had uh, al beloofd dat ik een berichtje over... Uh, ...Mount Gox zou hebben en dat ga ik dus nu doen. Nou, Bitcoin heeft uh, slechtere tegenslagen gehad. Uh, probeer, uh, vlak voor de grote boom... Uh, ...was Silk Road uh, opgedoekt en toen zei men ook... Uh, ...dit is het einde van de Bitcoins. Maar ja, daarna ging het nog beter dan ooit. Dus ik zou zeggen, vooral veel inkopen. Waarschijnlijk gaat het zometeen nog beter met uh, Bitcoin, maar... Um, want was al een tijdje lang binnen de bitcoin circuit al duidelijk van, hé, hey, hier klopt iets niet. Als mensen bijvoorbeeld bitcoins om wilden ruilen tot dollars, dan kon dat soms weken duren en werden ze aan het lijntje gehouden. En ja, dit is, ze blijken nu met een schuld van, ik meen, 740 miljoen dollars aan bitcoins in schuld te hebben maar ja, het mooie van, van dit alles is eigenlijk dat wij in het bitcoin wereldje laten gewoon een bank lekker vallen als hij failliet is. En we gaan hem niet met staatssteun redden. Ik weet niet of Jurgen, of, of jij daar nog een wat wijze woorden aan toe wil voegen? Of nee, ik blijf uh, lekker stil. Nou ja, ik denk dat je het goed uh, verwoord hebt, uh, Johan. Het is inderdaad... Uh... Ja, ik, ik moet zeggen dat ik wel uh, hierdoor uh, sceptischer ben geworden over, uh, niet, niet per se alleen hierdoor, maar dat ik wel uh, nog steeds een beetje een uh, kat uit de boom kijk uh, houding heb ten opzichte van uh, bitcoin. Mm -hmm. Want uh, ja, ik denk dat het zich nog wel moet bewijzen, maar uh, ja, uiteraard is uh, de onderliggende uh, de filosofie zeg maar, en het, het idee erachter is, uh, natuurlijk een prachtig idee. Mm -hmm. Maar uh, ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat en uh, wat er eventueel nog voor concurrentie kan komen in de vorm van andere uh, cryptocurrencies en uh, ja, hoe het verder gaat lopen. Maar uh, zometeen uh, hebben we nog veel meer berichten. Eerst uh, omdat Julian zometeen weer uh, op pad moet. Uh, ja, je, je hebt ook nog een paar berichtjes uh, Julian voor we afscheid van jou gaan uh, nemen. Uh, ging over de werkeloosheid, hè? Ja, wie, uh, het CBS is weer met cijfers uh, gekomen. Uh, check even cbs.nl. En het is natuurlijk weer een, uh, weer een stuk slechter geworden. Uh, vorig jaar is het opgelopen naar 6,8 procent. Mm. Nog uh, over een paar maanden uh, ja Griekse toestanden natuurlijk. Mm. <laughs> En ja, ook in januari zag ik er nog niet uh, prettig uit, heb ik ook een andere, de, de bijstand uh, is met, uh, in een jaar tijd met uh, 30.000 mensen toegenomen. Dus dat is uh, ja, bijzonder slecht nieuws voor Nederland. Mm. Socialistisch mm. beleid, hè? Niks ja. is moordender dan dat. Ja. Dat was het uh, dan, uh, Jurjen? Ja, ik dan... moet nog uh, iets doen. Ja. En uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Is goed. <laughs> hey, je uh, Jurjen. Nou, dan gaan we nu weer verder met het, uh, ja, het overige nieuws. Ik uh, lees hier over uh, de PVDA. Die was, is op verkiezingsspad gegaan. Net als vele andere partijen. En uh, ja, hun doen er echt alles aan om te winnen. Dus uh, ja, geen methode mag daarvoor uh, gesjoeld worden. En zo ook uh, de bejaarden in uh, Utrecht kregen met de PVDA te maken. Ze hebben namelijk. Uh... Ja, eigenlijk om het plat te zeggen, een verhaal opgehangen over uh, hoe de P1A voor gratis OV voor bejaarden ging zorgen. Oeh. En uh, nou ja, we natuurlijk, uh, de bejaarden die waren daar hartstikke blij mee. en Ze gingen echt bij, uh, bij, bij de mensen langs dus, omdat, uh, om het goede nieuws te verkondigen. Maar uh, ja, als je dan vervolgens uh, uh, verder gaat kijken en je ziet uh, bijvoorbeeld de stemwijzer, we hebben het over Utrecht in dit geval, uh, blijkt dat ze gewoon tegen gratis OV voor bejaarden zijn. Mm. En dat is natuurlijk op zich prima, want daar zijn wij uh, ook tegen. Maar uh, ja, daar moet je daar wel ook gewoon eerlijk over zijn. En gewoon zeggen van well, ja, luister, uh, bejaarden die uh, zijn niet zielig. En uh, ze hebben genoeg, over het algemeen hebben ze meer dan voldoende geld. En uh, wat ze hebben er tenslotte heel hun leven mee kunnen sparen. En uh, dus ja, waarom zou, zou die groep bevoorrecht moeten worden? Mm -hmm. Buiten natuurlijk überhaupt het principiële feit dat er geen enkele groep bevoorrecht zou moeten worden. Mm -hmm. Maar, uh, en laten we dat trouwens voorop stellen. Maar uh, ja, daar heeft de PvdA dus uh, toch even een... Uh, een deur opgelopen, althans het imago. Ja, nou dat niet alleen. In, uh, op een vandaag was, uh, ik kijk meestal nooit uh, echt veel naar de staatstelevisie, maar uh, een vandaag had een uh, documentaire en die moet je toch even zien. Die kan je gewoon zien bij uitzending gemist. En dat gaat over uh, de PvdA in uh, Feyenoord, Rotterdam. En ja, daar is de, de Turkse achterban die heeft daar een beetje de PvdA overgenomen en ze doen uh, ja, onbeschaamd aan uh, cliëntisme. Dus uh, heb jij een, een Turkse zaakje, dan kan uh, de Turkse raad, uh, raadslid wel voor een vergunning voor jou zorgen. <laughs> Dat worden wij trouwens in Utrecht ook, hè? Ja, klopt ja. We hebben hetzelfde uh, verhaal ook gehoord. Ja, het is verder, ik heb er verder geen uh, nieuwsberichten over gezien of uh, daadwerkelijk uh, bewijs voor. Maar ja, ik bedoel, als het in de ene stad gebeurt, uh, waarom dan niet in een andere stad? Hè? Ja, ja, Ze hebben blijkbaar ja. geen moreel bezwaar tegen zulke praktijken. Dus uh, dan lijkt het me niet. Uh, ja, Niet ver gezocht om, uh, om, om ja, in ieder geval niet verbaasd te zijn dat dat soort geruchten ook uh, dan in andere steden uh, naar boven komen. Ja, maar, uh, een stukje Zuid-Europese cultuur hè, en dat moet natuurlijk weer gesubsidieerd worden. Ja, nee, precies. <laughs> ja, of, ja, ik zou bijna zeggen uh, een beetje bananenrepubliek-achtige uh, praktijk. Ja, yeah, yeah. uh, yeah, I scratch your back and you scratch mine uh, idee. <laughs> yeah. Maar uh, er was ook iets met uh, diplomaten. Want ja, die uh, zijn er niet erg bekend omdat ze graag hun boetes betalen. En dat hoeft ook niet, want ze zijn diplomaat, dus onschendbaar. Wat is er gebeurd, Mart? Ja, nee, inderdaad. En dat is voor mij uh, geheel nieuw, uh, mag ik er wel bij zeggen. Uh, oh. Ik had geen idee dat diplomaten onschendbaar zijn. Hmm. En uh, ja, dat, ik viel echt bijna van mijn stoel toen ik dat las. Want ja, als je, uh, iedereen die een keer een uh, verkeersovertreding heeft begaan in Nederland, die weet dat, het, uh, dat je, ik geloof, zes weken de tijd krijgt. En dan komt er gelijk een verhoging bovenop. Mm -hmm. En uh, vervolgens komt er nog een verhoging bovenop. En uh, dat zijn ook uh, geen uh, misselijke bedragen. Dus uh, ja, dat, uh, dat is dan uh, de sterke arm van de staat die je gelijk, uh, gelijk mag voelen als je niet, uh, niet wil luisteren. Maar ja, afgelopen jaar kregen diplomaten 4.038 keer een verkeersboete. Mm. En daarvan werd nog geen 46% betaald. Ja. Mm. En uh, ja, uiteraard stikt het vooral in Den Haag van de, de CD-kentekens, auto's van het korps diplomatiek. Maar het, uh, ja, het verkeersgedrag van die mensen is uh, iets minder diplomatiek of, uh, of minder chic. En uh, ze zijn dus gewoon honderden keren geflitst. En uh, ja, die bonnen die worden gewoon uh, niet of nauwelijks, uh, of in ieder geval in ongeveer de helft van de, uh, of minder dan de helft van de gevallen, worden die ook echt geïnd. En uh, hm. ja, er is ook gewoon geen enkele manier om die mensen uh, te dwingen. Of, uh, ja, je kunt het wel eisen, maar ja, dat blijft blijf dan ook gewoon bij woorden, want meer is er ook gewoon ja, ja, ja. niet aan te doen. Nou, ik vraag me dan af, er zijn dus diplomaten die dus inderdaad gewoon niet betalen, maar de helft wordt dan weer wel betaald. Ik bedoel, hebben ze ook nog uitgezocht van, zijn er nog bijvoorbeeld diplomaten die er wel netjes zich aan de regels houden en uh, die netjes hun bonnen betalen, of staat dat verder niet in het bericht vermeld? Nee, dat staat er verder niet bij, die informatie die zal niet uh, openbaar zijn, mm. maar uh, ja, ik denk eerlijk gezegd, als je je in die, in die kringen begeeft dat je wordt uitgelachen als je ze betaalt. Ja, ja. Toch laat het weerlijk zijn. Ik bedoel, als, je, als die mensen onder elkaar zijn... dan zullen ze het er ongetwijfeld ook wel eens over hebben. En uh, ja, dan denk ik niet dat er iemand... Uh, van de daken schreeuwt van... nee, wel, ik betaal ze altijd netjes. <laughs> ja, waarom zou je als het niet hoeft? Ja. Nee, goed, uh, dan komen we bij de PVV. Die hebben we ook weer van zich laten horen... in de Tweede Kamer. En dit keer ging het over Chinese kool. Ja, inderdaad. En dan denk je eerst van... Chinese kool... Um, is er, is er iets met Chinese kolen? Gaat het over voedselvergiftiging? Gaat het over uh, bepaalde EU-wet of zo? Hè? Want de PVV is natuurlijk ook behoorlijk anti-EU. Uh, nee, het gaat over Henk Kool. Dat is namelijk uh, PvdA-wethouder van economie en armoede. Hmm. En uh, dan met name gaat het over zijn peperdure buitenlandse reizen. Hmm. Uh, er is namelijk. Uh, ja, er zijn nogal wat, uh, wat reizen geweest naar uh, China. En uh, ja, hij is dus wethouder van, uh, van buitenlandse zaken. Uh, of sorry, hij is, hij is wethouder van economie en armoede. En de PVV zegt, we hebben geen wethouder van buitenlandse zaken nodig. Het is volstrekt onduidelijk wat het leeg eten van diverse minibarren in Chinese hotels heeft bijgedragen aan het bestuur van onze stad. We gaan het in dat geval om Den Haag. En uh, ja, het gaat dus over uh, uh, onder andere een ton uh, die, die de Telegraaf eerder onthulde, dat uh, de beste man uh, Henk Kool... ...een ton aan reizen heeft gespendeerd. Hmm. En uh, ja, het gaat nu dus nog over nog meer geld. En uh, ja, het is gewoon uh, nu uiteindelijk boven water gekomen... ...maar het is al die tijd eigenlijk stilgehouden... ...en die man die is lekker op kosten van uh, de belastingbetaler uh, opvallend vaak op reis geweest. Hmm. Gewoon eens op vakantie. Ja, voor 10.000 euro per keer lekker naar China. Wat, wat, wat heeft überhaupt Den Haag aan? Ik bedoel... Ja... Ja, dat is een goede vraag. En dat uh, wordt ook vernoemd uh, verderop, of uh, op het laatste in het artikel. Uh, enkele P van de A's hebben anoniem laten weten dat ze het goed vinden dat er eindelijk open kaart wordt gespeeld. Ze vinden de vele reisjes een doorn in het oog, omdat Den Haag ook de armste wijken van Nederland heeft. Ja. Goed, ja. Nou, dan gaan we naar het volgende toe. Uh, Rutte, uh, nu is het geen tijd voor belastingverlaging. Nee, nee, nee, want uh, er zijn nog steeds mensen die heel veel reisjes moeten maken. Toch? En daar er moet ergens van betaald worden. Ja, precies. Ja. En, uh, ja, ik kan me nog een quote van uh, Obama herinneren, dat hij zei van uh, There will be a time to make profits, but now is not that time. En uh, ja, Dat is een beetje wat Rutte nu zegt met uh, belastingverlaging, hè? van uh, ja, dit, we gaan het wel een keer verlagen, maar voorlopig niet. En dan is het nog persoonlijk vind ik dan het meest slappe ervan, dat hij dat niet zegt omdat hij er zelf niet in gelooft. of omdat hij zelf uh, principes heeft. Daar waren we natuurlijk langer dat hij dat niet heeft. maar dat hij het in de schoenen van Samsung schuift. Het gaat namelijk uh, over een, een jongerendebat. wat plaatsvond in uh, Apeldoorn. En uh, daar kwam dus de vraag uit de zaal: wat gaat de premier doen als er een meevallen komt? En daarop was het antwoord: als je het aan mij vraagt, gaan de belastingen meteen omlaag. Maar Diederik zal een heel ander antwoord geven. Mm, mijn partner denkt er anders over. Ja, precies, zo klinkt het. Hè? Van, uh, ja, ik zou het wel willen, maar ja, mijn partner voelt zich daar ongemakkelijk bij, ja. Dus ja, dan gaat het feest niet door. Dus, ja, en dan denk ik, joh, waarom heb je dan überhaupt nog een VVD? laat het eerlijk zijn, dan, uh, dan kun je dat beter gewoon opdoeken. Hè? Gewoon zeggen van, joh, uh, we maken er een PVVDA van ofzo. Uh. Ja, gewoon fuseren, ze denken ja, allebei hetzelfde. Ja. Dat is ook wel zo overzichtelijk gewoon. Ja, maar uh, ja, dan lees ik hier ook nog iets over Timmermans en zijn ja, Cubaanse uh, uitstapjes. Die heeft weer lekker uh, ja, een Tenminste, Cuba heeft een meevalletje. Ja, klopt. Ja, als we het dan toch over buitenlandse reisjes hebben. Um, uh, Timmermans, Frans Timmermans, is inderdaad in uh, januari in Cuba geweest. Of op Cuba geweest, moet ik zeggen. En um, ja, dat heeft nog wel een staartje gekregen. Want uh, Er wordt namelijk door het, uh, door het CDA opheldering geëist over uh, een Cubaanse lening. En van wanneer stamt die uh, Cubaanse lening dan? Uh, ...2003 en uh, het wordt nu door CDA-kamerlid Pieter Omtzigt uh, opheldering geëist... ...over de mogelijke kwijtschelding door de Nederlandse overheid... ...van miljoenen aan rentebetalingen door Cuba. Dat zijn dus uh, achterstallige rentebetalingen. En er uh, nou, wordt in het reisverslag van, uh, van uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... ...over een akkoord over een bilaterale schuld van 42 miljoen euro gesproken. Mm. Dus uh, ja, zoals ik zei, het gaat over een uh, lening uit 2003... Die uh, Rabobank verschafte aan Banco Nacional de Cuba. Om het maar eens even lekker zwingen te maken. <laughs> en uh, met, gerekend met, de, met een rente van 5%, zou die lening in 10 jaar zijn opgelopen tot 62 miljoen euro. Maar ja, dat, uh, dat geld hebben we dus nooit meer teruggezien. En uh, ja, Timmermans, die, uh, die volgens geen stijl, is die uh, een beetje aan het loeren... of heel erg aan het loeren naar een, uh, een functie in Brussel. En uh, nou schijnt het dat, uh, dat men in de EU... Uh, heel graag de banden aantrekt met Cuba. En ja, hij is dus op, in Cuba geweest of op Cuba geweest in januari. En uh, volgens uh, geen stijl, dit is uh, gedeeltelijk speculatie, maar gedeeltelijk is ook uh, verifieerbaar. Uh, ja, is het dus uh, is zijn bedoeling geweest om dat kwijt te schelden om, uh, om een wit voetje te halen eigenlijk hè, bij Castro. En uh, op die manier uh, de banden aan te halen. Ja, hij had ook nog een argument. Hè. Hij zei van ja, maar uh, Venezuela. Rusland en nog een paar van die communistische landen, die hebben dat ook gedaan, schulden kwijtgeschulderen. Ja klopt. Ja, alsof wij ook een socialistisch land zijn in zijn ogen. Ik bedoel, kom op. Ja dat inderdaad, ik vind dat een beetje het argument van, uh, hè, ja mijn vriendje sprong ook in de sloot, dus ik ging er achteraan. Ja, nee dit is, uh, hier moeten we niet blij mee zijn dus. Hoeveel uh, gaat het de belastingbetaler uiteindelijk kosten? Nou, dat staat er niet uh, zo heel duidelijk bij, maar uh, ja, dus zoals ik zei, die, sch die schuld uh, of die lening, uh, die kwam dus met rente op uh, meer dan 60 miljoen euro. Mm. En uh, nou, dat zijn dus die rentebetalingen, die zijn dus al niet voldaan. En uh, ja, ik denk dat de kans heel klein is dat daar ooit nog een keer iets van terugkomt. En uh, ja, want uiteindelijk uh, van een kale kip uh, kun je niet plukken, zeggen ze dan. Dus uh, ja, ik, het zijn mij niks verbazen als als die 60 miljoen uh, 60 of meer dan 60 miljoen gewoon blijft staan. Ja, ja. Dat zijn we dus gewoon kwijt. Ja, daar kunnen we naar fluiten. Ja. Dus, maar ja, maar tegelijkertijd uh, maakt uh, die andere uh, vrolijke vriend van de PvdA, meneer uh, Dijsselbloem, die maakt ook deals met landen waarvan we weten dat we dat geld nooit meer terug gaan zien. Ja. Dus ja, misschien dat, het, uh, dat ze elkaar gesproken hebben, ze kunnen elkaar in ieder geval de hand schudden. Ja, ja, ja. De, de socialisten die uh, houden elkaar allemaal het handje boven het hoofd. Ja, ja, ja. dat schijnt wel vaak te gebeuren, maar dat, ja. dat heb ik van ja. horen zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> Maar goed, dan gaan we naar de KLPD. Uh, die willen niks weten van de wietregulatie. En ja, dat is natuurlijk omdat dat uh, ja, 40% van de capaciteit van de landelijke politiedienst die gaat op aan het bestrijden van drugs. En stel je voor dat wiet ja, in dit geval uh, semi-legaal zou worden. Ja, dan heeft de politie niks meer te doen. Moeten ze of achterboeven aan gezinnen hebben. Of ze zijn bang voor een baantje. Ja, daar nog iets aan toe te voegen, Mart. Ja, nou, het zal inderdaad één van de twee zijn. Ja. Het bericht is verschenen op nu.nl, um, onder de kop Nationale politie tegen reguleren wiettilt. Uh, dat wordt uh, door uh, plaatsvervangend korpschef Ruud Bik in een notitie uh, uh, gezegd. En die notitie is in handen gekomen van de volkskrant. Uh, er wordt namelijk door de Nationale politie gevreesd dat de legale hennepkwekerijen met extreem geweld zullen worden overvallen door criminelen. Mm. En daardoor uh, zouden die kwe kwekerijen dan 24 uur per dag moeten worden beveiligd. En uh, daarnaast zegt uh, de heer Bik ook dat het uh, aantal hennenkwekerijen niet zal afnemen. Hij verwacht dat er slechts een verschuiving in de afzetmarkt zal plaatsvinden van het binnen naar het buitenland. Ik, ik vind het een beetje een rare redenatie. Ik bedoel, omdat ze bang zijn dat uh, wietkwekerijen door uh, ja, overvallen zullen worden. Oh, nee, dan moeten we maar niet legaal maken. Met andere woorden, maak dan banken illegaal, want die worden ook wel eens overvallen. <laughs> ja. ja, toch? Ja, ja, uh, yeah. ja. Ja, een... ik, ja ik, ik, ik weet niet ik, ik vraag me af wat ze dan wel wilden Want ja, zoals ik uh, net uh, voorlangs Er staat dat ze tegen het reguleren van de wietteelt zijn Dan zou je zeggen Dan is de logische conclusie dat ze dus legalisering wilden Maar dat wordt dan natuurlijk Weer niet met zoveel woorden gezegd mm, Nee, ik denk eerder gewoon Dat zij uh, gewoon prima vinden Dat het allemaal verboden is uh, Dat een wietkwekerij uh, uh, Ontmantelen is toch ja, Minder gevaarlijk dan achterboeven aan en ja, ze zijn ook bang dat als er, uh, ja, wiet legaal is, dan neemt de criminaliteit af, zijn er minder boeven. Ze, ja, dan hebben ze gewoon niks te doen, zijn ze overbodig, moest ze allemaal ontslagen worden. Ja, dat is wat ze gewoon baantjes bouwen ja, ja, het. Ja, het zou kunnen. Het is natuurlijk ja. wel een, uh, een uh, veelbesproken onderwerp van, vanwege die gemeente die, uh, ja, hebben, uh, hoe heet het, opsteld hebben gevraagd om, uh, ja, om toch nog eens uh, te heroverwegen om het uh, af te schaffen, die regulering van wietelt. Mhm. Mm Oh, uh, sorry, om, niet, uh, nee, om het juist, juist te gaan reguleren. Hè, om de oh, gemeentelijke ja, ja, ja. experimenten uh, door te laten gaan. Hm. En uh, ja, dat, uh, daar heeft de nationale politie nu ook zijn zegje over gedaan. Dus uh, ja, we houden het verder maar in de gaten, wat, uh, ja, uh, wat ermee gebeurt. Ja, maar persoonlijk uh, ja, natuurlijk, of willen wij eigenlijk, het liefst als sedimentariërs, gewoon dat het uh, ja, gewoon helemaal legaal. En de harddrugs ook meteen legaal. Ja, absoluut ja van alle problemen En, en niet, en niet omdat, we, omdat we denken dat het goed voor je is, hè, zo dom zijn we niet. Maar omdat we ten eerste beseffen hoeveel geweld er veroorzaakt wordt door, de, de, door het, het beleid, het, het, het, het, het oppressieve beleid. Mm -hmm. En uh, ten tweede, omdat wij ook begrijpen dat mensen die het willen, er toch wel aan komen. En dan kun je beter zorgen dat, het, uh, dat ze daarvoor niet het criminele circuit in hoeven. Ja, en dat kun je alleen doen door legalisering. Ja, en ik, uh, denk, ik neem aan dat uh, de politie uh, tegenwoordig ook het waardetransport uh, maar uh, liever uh, illegaal wil zien, want uh, ja, er komt veel geweld bij te pas. Uh, desondanks uh, wil Brink, een bekende uh, speler op de markt van de waardetransporten, uh, graag gewapend uh, de weg opgaan, zodat ze zich kunnen beter kunnen verdedigen tegen overvallers. Ja, klopt Johan. Ja. Ze, hebben, ze zijn zelfs naar de rechter gestapt. Mm -hmm. om, uh, Brinks, om uh, te eisen dat geldlopers met wapens worden uitgerust. En uh, dat hebben ze gedaan nadat een in mei aangevraagde ontheffing werd afgewezen. En uh, ja, dat uh, hebben ze inderdaad gedaan, uh, zoals je zei... omdat ze nogal regelmatig doelwit zijn van uh, overvallen. Mm -hmm. En daarbij hebben ze niet alleen gemunt op transporten... maar ook op gelddepots. Mm -hmm. uh, zo werd bijvoorbeeld in Amsterdam met explosieven een depot geopend... en uh, gingen criminelen met 12 miljoen euro vandoor. Mm -hmm. En op hun vluchten schoten ze op de politie met automatische geweren. Mm -hmm. Dus uh, ja, als je dan uh, daar onbewapend uh, in zo'n busje rijdt, en er staat een grote letters op, en er komen uh, een stel uh, criminelen achter je aan met automatische geweren, ja, dan kun je niet zoveel beginnen. En dan hebben we het nog niet eens over uh, het trauma, uh, ja, het soort trauma wat je dan op kan lopen, waar je de rest van je leven last van kan hebben. Ja, ja. En, en in Frankrijk en België zijn ze wel gewoon gewapend. En uh, dan staat er in het artikel op Hart van Nederland, heel mooi uh, gezegd, de mogelijkheid bestaat daardoor dat buitenlandse criminelen de gok in Nederland waren. Jo, de gok ja, kom op. Ja, 1 plus ja, 1 is 2. Uh, precies, of in... en ja, dat, alleen al het feit dat ze zeggen: de mogelijkheid bestaat dat, denk ik, ja, dat lijkt mij gewoon een heel slimme, heel, heel, heel simpele optelsom. Maar en, dat, uh, van, van dat voorstel van mij vorig jaar, dat, dat waren dus gewoon criminelen uit België die hier even kwamen buurten. Ja, <laughs> ja. ja, absoluut. Dus. Uh... Ja, en het is natuurlijk een eeuwenoud argument, maar het is, uh, ja, het is zo simpel als wat. Uh, als jij crimineel bent, of zelfs misschien nog niet, maar je hebt wel kwaad in de zin... ...dan ga je op zoek naar slachtoffers die zich niet kunnen verdedigen. Precies. Ik bedoel, dat is gewoon... Uh, dat is, dat kun je op je boerenverstand kun je dat uitrekenen. En uh, ja, daar hoef je verder niet voor doorgestudeerd te hebben. Maar als het aan de Nederlandse overheid ligt... Uh, ...die zeggen gewoon, dat hebben ze ook al gezegd... ...want dit artikel was van vanochtend en inmiddels is er al een nieuw nieuws uitgekomen... ...dat de overheid zegt gewoon... Nee, wij hebben het geweldsmonopolie en uh, je zoekt het maar uit. Hè. We hebben het, vorige week hebben we het gehad over uh, dat overvallen steeds vaker uh, privéwoningen uitzoeken en, uh, en kleine cafés. Omdat daar ook uh, vaak nog mensen, uh, ja, mensen natuurlijk, uh, niet, zich niet of nauwelijks kunnen verdedigen. En uh, ja, de Nederlandse overheid zegt gewoon, ja, pech. Uh, als je, hè, zoals ze zeggen, als de seconden tellen, dan is de politie maar een paar minuten van je vandaan. En uh, ja, je bent gewoon het haasje en uh, de overheid vindt het wel prima. Ja. En het werkt ook wel goed hè, die, uh, die uh, gunbands, hè? want uh, ja, het is verboden hier in Nederland, He, automatische wapens al helemaal, ja. maar die criminelen lopen er gewoon mee rond, dus ik bedoel, ja, die, uh, die hebben toch schijt aan... Uh... Ja, zouden jullie zouden dat niet weten, dat het niet mag hier? Ja. ja ik denk ja. dat dat het is, Ja, dat anders, is het zouden weten, ja. anders zouden ze natuurlijk nooit doen, Nee. als ze wisten <laughs> dat het niet mocht. Maar goed, in uh, Missouri, daar hebben ze... Uh, we gaan nu even naar een serie berichten uit de Verenigde Staten van Amerika. Het land wat ooit het land van de Vrije was en uh, waar nu weinig van over is. Maar toch uh, in Missouri, daar hebben ze een gun ban law uh, genullified. Ja, sterker nog, niet één, maar alle federale uh, wapenwetten Ze hadden de Constitutie gelezen. Dat denk ik ja. ja, ja. ja. Ah. En uh, ja. daarin hebben ze denk ik uh, het tiende amendement gevonden waarin staat dat... Uh, dat je afstaat, uh, zeg maar, dat alle, uh, hoe zou ik het zeggen, alle plichten of alle, uh, alle wetten, alle wetgeving, zeg maar, die niet is uh, toegekend uh, aan, de, aan de federale overheid, mm -hmm. dat die ofwel door de staten of door uh, de mensen zelf uh, worden, uh, worden geregeld. Uh, ja, dat, uh, ik denk dat ze dat inderdaad hebben gelezen. Er is dus een, uh, een wet aangenomen uh, in de Senaat van uh, Missouri. En die is. Uh, Zelfs met vlag en wimpel door de senaat gekomen met 23 stemmen voor en maar 10 tegen. Hmm. En uh, ja, daarin staat dus dat, ze alle, uh, dat per direct alle federale wetten aangaande uh, wapen. Uh, ja, wapen, zeg maar, gewoon wapenwetten. Dat die uh, vanaf nu uh, niet, uh, ja, niet nageleefd worden, of niet nageleefd hoeven worden en niet uh, uh, door, de, ja, door de staat. Uh, hoe zou ik het zeggen? Overgenomen. Overgenomen worden, ja. Oh, oké, okay. ja, dat is toch mooi hè? Dus uh, de wapenwetgeving is dan uh, liberaler dus? Ja, uh, ja, ik was even op zoek naar een Nederlandse woorden voor null and void. Maar ik denk als ik dat zeg, dat de meeste mensen ook begrijpen waar ik het over heb. Ja, uh, dus uh, dat is uh, wat er gebeurd is. Dat hebben ze verklaard. Mm -hmm. Ja, ik heb zometeen zo ook nog een uh, bericht over uh, Connecticut uh, Daar uh, ja, zijn ze toch een beetje de andere kant op gegaan. Maar dat, dat kom je zometeen allemaal tegen. We gaan eerst even naar Pennsylvania. Daar uh, ja, er was een familie die dacht dat ze uh, gelukkig waren. Maar uh, toch, geen, het was geen jackpot voor hun, maar een jackpot voor de staat. Het was namelijk uh, zo dat ze een, uh, ze hadden een opa hadden. En uh, die, ja, die is op een gegeven moment overleden. Uh, vrij uh, recentelijk nog. Ja, vervolgens... Uh, kwam naar buiten dat, hij, of kwam naar boven dat die man geld of sorry goud had bewaard. Ik kan het hele fucking artikel niet meer vinden. Mm. Nou, ze konden ze ondertussen eventjes naar Californië gaan. Er was een soort gelijkbericht. En uh, Californië had een, een echtpaar had een stuk land gekocht. In het, uh, ja, op het stuk land, daar zat een boom. En ja, ze waren een beetje aan het spitten. en uh, Het veld een beetje mooier aan het maken. En toen vonden ze in één keer een kist. Een ton eigenlijk. En in die ton zaten dus nou ja, een flink aantal gouden munten uit eind 19e eeuw. Uh, ze, gingen natuurlijk, uh, ja, ze lieten het taxateren. En toen bleek dus dat uh, iedere munt ongeveer zo'n miljoen dollar waard was. Nou, hartstikke mooi. Dat is bij elkaar uh, ja, toch een flink bedrag. Een aantal tientallen miljoenen. Maar ja, de IRS, de Amerikaanse Belastingdienst, kwam er ook achter. En die wilde toch 47% uh, van de opbrang, opbrengst hebben. Dus ja, maar nu gaan we weer terug naar uh, Pennsylvania. Ja, we gaan weer even aan de oostkust kijken. Ja, uh, ja het is dus inderdaad um, in 2011 uh, is dat al besloten door een, uh, een, uh, een regionaal uh, gerechtshof, zeg maar, in Pennsylvania. de Eastern District Court of Pennsylvania. Mm -hmm. um, ja, dat, die, dat die doos met, uh, met de Double Eagle Coins, die, die gouden munten, dat die uh, ja, dus inderdaad uh, gewoon toebehoorde aan de, de, de, de federale overheid... En uh, de, de redenatie daarachter is namelijk dat het in uh, 1933 uh, zijn die munten uh, dus uh, ja, begraven. Of, uh, of sorry, ze komen uit 1933. En uh, in die tijd hadden we onze grote vriend uh, Franklin Roosevelt. Die was uh, president FDR, hè, de man van de New Deal en de Great Society en al die andere onzin. <laughs> en uh, ja, die, uh, die heeft op een gegeven moment gezegd van, uh, lever het maar in allemaal. En uh, ja, die beste man uh, die dus uh, inmiddels uh, een aantal jaren geleden is overleden. Die dacht: uh, het is goed met de heer Roosevelt. Ik uh, begraaf het mooi in de achtertuin. En uh, ja, op het moment dat hij dus, uh, of, of na zijn overlijden, uh, is, uh, is men er dus achter gekomen dat, uh, dat die muntjes nogal wat geld wa waard waren, namelijk 80 miljoen. Hm. En het is nu dus door een federaal gerechtshof, is het vonnis uh, ja, van het uh, Eastern District Court of Pennsylvania is overgenomen. Dus ze hebben nogmaals uh, toegekend of, of toegegeven dat, uh, ja, inderdaad, het is van ons. En uh, je kan er naar fluiten. Het is gewoon diefstal dus. Ja, absoluut. Maar ja, als de overheid het doet, mag ik het geen diefstal noemen. Ja, maar... Want de overheid maakt de wetten. Maar ik vind het sowieso raar. Uh, Roosveld brengt dan dat, uh, die munten uit. En hij uh, zegt even later, nee, nee, ik wil het dan weer terug hebben. Nee, maar waren gewoon, ja, die waren gewoon in omloop. En uh, ja, ze zien er eerlijk gezegd ook niet uit alsof ze... Uh, ik bedoel, het zijn geen ronde muntjes van, uh, hè, zoals wij ze in onze portemonnee hebben, uiteraard. Maar ze zien er op zich niet zo heel verhandelbaar uit. Dus het is misschien meer iets geweest voor verzamelaars. Hm. Maar ja, als je, als je kijkt naar. Uh, zoals ik zei, ze komen uit 1933. Nou, we weten dat uh, de Amerikaanse dollar de afgelopen 100 jaar 97% van zijn koopkracht is kwijtgeraakt. Ja, dus dan. En wat krijg je dan? Die, die, die gouden munten die houden natuurlijk wel gewoon hun, uh, hun waarde. Hm. Dus ja, dat loopt alleen maar op, natuurlijk. Hè, dat bedrag uh, wat het waard is in dollars. Hm. Dus uh, ja, dat is in dit geval ook uh, waar gebleken. Dus. Uh, ja, waarschijnlijk waren ze in de tijd uh, minder dan, sterker nog, als je het rekensommetje even snel maakt, dan waren ze in die tijd waarschijnlijk uh, rond of minder uh, minder dan 1 miljoen uh, dollar waard. Mm -hmm. En uh, ja, inmiddels uh, zijn we nogal wat jaren verder. 80 jaar, ruim 80 jaar. En, uh, tachtig jaar, en uh, ja, 80 miljoen dus hè. Maar ja, uh, dat uh, is ze wel door de neus geboord door de, uh, door de overheid. Mm, ja, ja, ja. Uh, ik heb hier nog een bericht over de New York, uh, sorry, een uh, senator van de staat New York, die wil een... Uh, ja, die wil de ouders gaan vertellen hoe ze hun kinderen moeten gaan opvoeden. Ja, inderdaad. Ik denk dat ze in, uh, in, in New York uh, nog één stap verwijderd zijn van het gewoon uh, ja, nationaliseren van het uh, opvoeden uh, van de pedagogie. Uh, het is namelijk zo dat ze, zoals je zegt, de senator die heeft... Uh, en dit heeft hij gewoon met, met droge ogen gedaan. Hè? Dit is een bloedserieus wetsvoorstel. Laten we daar duidelijk over zijn. <lacht> dit is geen, het is niet van The Onion of zo. Dit is gewoon uh, bloedserieus. En uh, hij heeft uh, in de wet staat uh, dat die mensen op straffen van uh, het, het blijven zitten van hun kinderen uh, moeten, uh, ja, naar die klassen naar die lessen toe moeten. En uh, daarin wordt ze dan uh, fijn verteld uh, hoe ze hun kinderen op moeten voeden. Ja. Dus uh, ja, er staat nog niet bij uh, hoe, ze dan, hoe ze dat dan na gaan leven. Hè, hoe ze gaan zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk die lessen overnemen. Want het is nog één, uh, ja, één ding om die mensen daarheen te krijgen en uh, bij die lessen te laten zijn. Maar ja, hoe ga je dan controleren dat ze dat ook naleven? Hè? Ik denk, uh, als, als er al mensen zijn, ik kan me niet voorstellen dat, het geen, uh, dat hier geen ongelooflijke uh, backlash tegenkomt. Maar stel dat die mensen gewoon zeggen van, nou ja uh, we gaan wel en uh, vervolgens hebben we de scheid aan. Om nog even plat te zeggen. Uh, ja, hoe ga je dat, uh, hoe ga je dat controleren? <hijen> het is natuurlijk niet controleerbaar. Of... Ja, tenzij je natuurlijk een heel uh, stasi uh, systeem opzet. Wat ik op zich ook niet heel verrassend zou vinden van sommige mensen in de staat New York. Ja, hè, want het is een van de meest tyrannieke staten van de Verenigde Staten. Maar uh, ja, het is echt, uh, als je het over Orwelliaans hebt, hè, ja, ja. dan is dit weer een, een hele grote stap. Maar zoals ik zei, ik verwacht niet dat dit, uh, dat, dit dat wordt. En uh, ik hoop dat de beste man bij de eerstvolgende verkiezingen, wat uh, overigens dit jaar is, eruit gekikt wordt. Ja, kunnen mensen met dat soort ideeën op zo'n positie überhaupt zitten? Ja, ja, dat is een goede vraag. Ja, je hebt soms gewoon dat de mensen gewoon uh, ja, dat, dat ze geen tegenstander hebben. Hè? Dus dan worden ze automatisch worden ze verkozen. Ja. Misschien is dat hier ook wel geweest. Maar uh, ja, misschien. Uh, ik, zoals ik zei, ik hoop dat uh, de heer Ruben Diaz dat hij uh, bij de volgende verkiezingen dit jaar dat hij, uh, lekker naar huis gestuurd wordt. Ja, dan gaan we hier ook naar huis gestuurd gaan worden zijn een hoop Amerikaanse soldaten. Ja, ik bedoel, uh, we weten allemaal nog Ron Paul, hè, bring them back home. Ga gaat nou eindelijk gebeuren? Of moeten we ja. dit bericht anders interpreteren? Want ik ben bang dat dat iets anders mee bedoeld wordt uiteindelijk. Ze ja, dus gaan denk... de taken herverdelen aan andere uh, private, zoals de Blackwater en zo. Ja, het zou, het zou heel goed kunnen, ja. ja. Uh, het is namelijk, uh, wordt namelijk vermeld dat ze uh, de grootte van het leger willen reduceren. Mm -hmm. Maar... Ja, verder uh, is het toch een, een beetje schimmig. Mm -hmm. Want uh, voor de rest, ja, zoals we gewend zijn van overheden, wordt er niet echt in details getreden over wat er nou precies. Uh, ja, hoe dat precies uh, geïmplementeerd gaat worden. Mm. Um, dus ja, en er wordt ook in het artikel gezegd dat uh, ondanks het feit dat, uh, dat de Obama Administration dus een pla plan, uh, plan, plan aan het maken is om, die, uh, ja, om, om het aantal soldaten uh, te reduceren, moet dat niet worden opgevat als een teken dat ze dan ook uh, zich terug gaan trekken van, uh, zoals ze het noemen, foreign engagements. En dan hebben we het mm -hmm. natuurlijk over Syrië, dan hebben we het over Jemen, dan hebben we het over Somalië, uh, Afghanistan. Uh, dus ja, wat ik persoonlijk denk uh, is dat uh, de Blackwaters en, uh, en dat soort bedrijven van deze wereld, dat die het allemaal over gaan nemen. Of niet allemaal, maar in ieder geval voor een groot deel. En dat uh, Obama of, uh, of Hillary, of wie er straks ook president mag zijn... Uh, dat die uh, kan zeggen van uh, ja, ik heb uh, dit gedaan, ik heb dat gedaan en ik heb ook zelfs uh, al het geld wat we uitgeven aan het, uh, aan het leger, heb ik uh, teruggedrongen. Maar ja, uh, yeah. uiteindelijk is het per saldo natuurlijk hetzelfde resultaat als die mensen dan worden ingehuurd door een zogenaamd privaat bedrijf als uh, Blackwater. Ja. Of de drones, hè, die kunnen ook heel veel taken overnemen. Ja, ja, ja. En dan, ja, precies. En dan hoef je ook in principe niet op uitzending. Hè. Dan kan je gewoon vanuit je keldertje uh, <laughs> buiten spreken bij papa en Mami thuis... Uh, kan je gewoon, het is net een Ik ben, even, spuit, ja. ik ben even op een missie naar Afghanistan. Ja, precies. <laughs> ja, ik zie het nee, naam maar, uh, Op Obama liep ook alweer grappen te maken eigenlijk over dat ze uh, Iron Man uh, wilden gaan invoeren. Maar het gaat ook wel een beetje die kant op, hè? Met de uh, uh, robots en dat soort dingen. Dus, um... Ja, inderdaad. Ik vind het een beetje, uh, of niet een beetje, ik vind het bijzonder misselijkmakend als. Uh, ...als mensen daar grappen over maken... Mm -hmm. eh, ...een beetje op dezelfde manier als uh, Hillary Clinton... ...en uh, destijds over Gaddafi van... Uh, we, came, he ...we came, we saw, he died... ...met een uh, bijna demonisch lachje erachteraan... ...weet yeah. je, dan denk ik van... ...ja, hoe ziek zijn die mensen ook? Ja, yeah, ja. Yeah. En, dat, en dat zijn dan de, uh, de mensen die verkozen worden. Ja. Maar uh, ja, Connecticut, uh, ...daar kregen de, de inwoners van die staat... Die kegen, ...tenminste degene die dan een uh, ongeregistreerd uh, wapen hadden... ...die kregen een uh, onaangename brief op een deurmat... Uh, ja, dat dus ze het uh, even terug moesten brengen. Klopt, ja. Ze moesten het namelijk uh, per 1 januari. moesten ze uh, hun wapens registreren. Mm -hmm. Maar uh, ja, er zijn er gewoon heel veel. dat hebben we, uh, geloof ik, ook vorige week of de week daarvoor. hebben we dat ook behandeld. Uh, dat die mensen gewoon denken: van uh, ja, het is goed. Uh, althans, niet allemaal, maar een deel. Een uh, significant deel. En uh, dan hebben we het over andere, onder andere over uh, de AR-15, de, de welbekende. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal. Uh, uh, begonnen... naar aanleiding van het... Uh, het uh, de schietpartij op uh, Sandy Hook... Uh, de basisschool. Mm -hmm. En uh, ja... die mensen die hebben dus gewoon gedacht van het is goed... en uh, ik, hou, ik hou ze wel en ik ga ze niet registreren... want ik weet al wat de volgende stap is. En dat uh, is nu dus ook uh, waarheid gebleken. Want het is nu... Uh, ja, gewoon echt een, uh, een zware misdaad... om die, om die wapens te hebben. Mm -hmm. En het wordt nu omschreven als nog een laatste kans... voor uh, mensen die een wapen bezitten... om... Uh, om het te registreren en anders dan uh, komen ze ze halen. Uh -huh. Maar het is natuurlijk zo, als je het, als je het niet registreert, dan, dan heb je dus ook geen, uh, geen background checks. En uh, weet je, dan weet de FBI dus niet dat je een wapen hebt. Uh, okay. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En ja, het is natuurlijk, zoals ik zei, het is al een hele tijd uh, het argument uh, voor mensen die het niet doen. Uh, is eigenlijk, ja, ik weet wel wat de volgende stap is. En op zich is dat niet zo heel ver uh, gezocht. Want als je, in, uh, in de geschiedenis, uh, als je iets van geschiedenis weet, dan weet je dat het inderdaad zo gebeurt. Ja, eerst weten ze wie de wapens heeft en dan hoeven ze vervolgens uh, bij wijze van spreken maar op de knop te drukken. En dan, uh, dan gaat er een heel leger langs de deuren om, uh, om ze te innen. Ja, dan gaan we naar een volgende, dat is ook een minder fijn bericht. Uh, het, Hoge gerechts, ge <coughs> Sorry, het Hoge Gerechtshof in Amerika die heeft een aantal uitspraken gedaan in het voordeel van de politiestaat. Ja, inderdaad. Nu we toch nog uh, aan die kant van de plas zijn. Um, de eerste uitspraak gaat over... Um, het huiszoekingsbevel, dat is namelijk niet meer nodig volgens het Hooggerechtshof. Mm. De politie kan gewoon je deur intrappen. En uh, ja, zonder huiszoekingsbevel. Uh, wat natuurlijk uh, totaal uh, in strijd is met het vierde amendement. Van uh, de, de Bill of Rights hè, van de Verenigde Staten. Wat uh, ja, eigenlijk is in de tijd is uh, ingesteld of aangenomen. Als, uh, als gevolg van uh, wat de Britten deden. Hè? De Redcoats, die, uh, die kwamen gewoon naar je deur. Uh, op een statieachtige manier en die zeiden van... Uh, ja, we komen even kijken. Nou, vervolgens is dat dus uh, onder andere in respons daarop. Is het vierde amendement gekomen? Wat, uh, dus eigenlijk, om het heel simpel te zeggen. Uh, stelt dat je een huiszoekingsbevel moet hebben. waarin staat. Uh, U wordt hier of daarvan verdacht. Uh, wij zijn op zoek naar de volgende dingen. en uh, wij komen even binnen. Hm. En uh, ja, dat is dus uh, volgens het hooggerechtshof niet meer nodig. Kunnen gewoon, ze kunnen gewoon binnenkomen. en uh, zoals ik zei, op een stageachtige manier. Uh, binnenvallen. En uh, ja dan moet je maar hopen dat je als je iets hebt wat niet mag, dat dat dan net op tijd uh, weggestopt kan worden of uh, doorgespoeld kan worden of uh, zoiets. Maar ze deden maar goed, dat... toch al onder het mom van uh, Martial Law of dat zag je bijvoorbeeld in, uh, in Boston? Ja, en in New Orleans, hè, na de, ja. de Hurricane Katrina. Dus ja. Uh, ja, klopt. Maar goed, we hebben nog een, uh, nog een bericht, want het Hoge Rechtshof was lekker bezig uh, deze week. Uh, ze hebben namelijk nog een ander besluit genomen, uh, afgelopen dinsdag. En uh, dat besluit houdt in dat um, voordat iemand beschuldigd, uh, sorry, voordat iemand uh, convicted uh, wordt, hoe noem je dat in Nederlands? Beschuldigd? Uh, nee, niet beschuldigd, veroordeeld. maar uh, uh, pff, veroordeeld. Ja, dankjewel. Hm. <laughs> voordat iemand dan ook daadwerkelijk veroordeeld wordt, uh, dat ze gewoon die uh, eigendommen kunnen afpakken. En uh, ja, uh, asset forfeiture heet dat dan uh, met een mooie term. En uh, ja, dat, uh, dat kan er ook nog wel bij dan. Dus uh, het is niet alleen dat ze uh, je deur in kunnen trappen en even rustig in gang kunnen gaan, zonder uh, huiszoekingsbevel. Maar ze mogen ook gewoon van alles en nog wat meenemen, zonder dat je uh, ja, veroordeeld bent uh, uh, door, uh, voor een bepaalde misdaad. Ze kunnen je gewoon je leggen over. Ja, precies. En dat is aangenomen met een, uh, met een meerderheid van 6 tegen 3 door het Hoge Rechtshof. Dus uh, ja. We wisten al langer natuurlijk dat het Hoge Rechtshof alles behalve een... Uh, ja, ...een organisatie is of een uh, instantie is die uh, daadwerkelijk uh, bepaalde rechten beschermt... ...of de mensen beschermt door middel van de bepaalde rechten waarborgen. Maar uh, ja, het is nog maar eens uh, denk ik, verder bewijs dat dat inderdaad het uh, geval is. Vraag je af komt er nog wel eens goed nieuws uit Amerika. Maar ja, Ron Paul was weer eens in het nieuws. En uh, ja, hoe kwam dat dan? Uh, er is door, uh, door middel van uh, Google uh, uh, statistieken, van Google Data... Is uh, bewezen dat uh, Ron Paul toch een stuk populairder was dan, um, ja, dan misschien gedacht. Of dan in ieder geval de, de media uh, je wilde doen van, laten vermoeden. Um, hij werd namelijk gewoon genegeerd. Hè? Er zijn heel veel filmpjes uh, in, ten tijde van zijn 2008 en 2012 campagnes uh, verschenen. Uh, onder andere van uh, John Stewart hè, van, de Today, uh, of van de Daily Show. Is dat de Daily Show? Ja, de Daily Show. Uh, waarin ze dus gewoon negeren dat uh, bijvoorbeeld Ron Paul tweede is in een debat. Hè? Dan zeggen ze, nou, één is... Uh, ik zeg maar wat, Santorum. En uh, drie was uh, die. En uh, als laatste was het... Uh, nou, Newt Gingrich of zo, weet je wel. En dan, ja, zoals John Stewart dan in een van die befaamde filmpjes zei... Ja, maar wie is er dan tweede? En dat werd gewoon niet genoemd. Terwijl het gewoon in, het, in beeld was. En uh, ja, ik kan me herinneren dat ook in de tijd... Uh, 2012 hebben we het dan over, en nogmaals... Dat hij uh, later ook uitkwam dat hij bepaalde debatten eigenlijk gewoon gewonnen had. Ja. Terwijl hij als tweede, onder andere geloof ik in Maine, als ik het goed heb uit mijn hoofd. Mm -hmm. uh, ja, dat hij gewoon die debatten gewonnen had, maar dat, uh, dat er met uh, de statistieken was gesjoemeld. En, uh, ja, dat blijkt nu ook weer het geval te zijn. Maar uiteindelijk komt de waarheid toch weer boven de tafel. Hè? Ja. Nou, en dat was zelfs ook nog dat er kiesman die voor hem kozen werd uh, opgesloten werden door een sheriff. Ja, ook nog ja. Ja, en dat, met, met, met, met het uh, stemmetellen werd er is. Ja, bijna PvdA-praktijken zou je zeggen. Oh, sorry. Ja, dat gebeuren de meeste waanzinnige dingen. Ja. ja, ja, ja. Nee, goed. Uh, ja, dan gaan we nu even vanuit Amerika gaan naar de rest van de wereld. De EU met name ook. Uh, laten we eerst maar beginnen met uh, ja, de EU. In de EU staan twee keer zoveel huizen leeg als dat er uh, daklozen zijn. Dat hey, gaat goed, hè? Ja, en dat klinkt misschien als een heel raar bericht. En dat is het op zich ook. Maar er zit een verklaring achter en daar komen we zo meteen op, maar laten we eerst even de feiten doornemen. Er staan in de Europese Unie meer dan 11 miljoen huizen leeg. Mm. Dat is natuurlijk meer dan genoeg om het aantal 4,1 miljoen daklozen in de EU twee keer onder te brengen. Dat is verschenen in The Guardian. Volgens The Guardian is de leegstand in Spanje het grootst met 3,4 miljoen woningen. Dan krijgen we meer dan 2 miljoen woningen in Frankrijk en Italië. En 1,8 miljoen lege huizen in Duitsland. En er worden ook nog andere landen genoemd, zoals Ierland, Griekenland en Portugal, met een grote leegstand. En dan, ja, dan vraag ik je, je toch af van, hoe kan dat dan? Nou, eigenlijk is dat uh, heel simpel. We weten uh, waarschijnlijk allemaal of in ieder geval veel van ons dat, uh, met, met name in Spanje, een enorme zeetbel uh, in de vastgoedsector is opgebouwd of, of werd opgebouwd uh, tot uh, zeg maar 2007. Ja, dat staat nu gewoon allemaal leeg. En hoe kan het dan dat het allemaal gebouwd is? Ja, wat je altijd ziet is dat uh, doordat uh, centrale banken, waaronder in dit geval natuurlijk de Europese centrale bank, uh, de rente zo kunstmatig laag houden. En uh, ja, gewoon met uh, uh, quantitative easing, zoals het zo mooi heet, uh, bezig blijven. Dat dat gewoon kunstmatig gestimuleerd wordt. En uh, met, na met name natuurlijk de, de bouwsector, hè, de vastgoedsector. En uh, ja, dat is dus in feite gewoon, uh, om het kort en bondig te houden, de, de achterliggende oorzaak. En uh, ja, totdat die economische crisis toesloeg... Uh, ...dachten mensen, uh, nou ja, het is prima, ik, uh, we, kunnen het wel, uh, ik, we kunnen het wel weer doorverkopen. Want er is altijd wel weer iemand die er meer voor geeft, want het, het kan alleen maar in waarde stijgen... ...zo'n huis of een appartementencomplex of een, uh, ja, in het geval van echt de, grote, de grote jongens in de industrie, zeg maar. En uh, ja, er was dus altijd wel weer een grotere gek die, uh, die, het zou, uh, die het van jou zou kopen. Maar ja, uh, op een gegeven moment hield dat op en uh, ja, daardoor hebben we nu met zoveel leegstand te maken. En er zijn natuurlijk wel mensen die denken van, nou ja, dan moeten we het maar uh, die daklozen maar erin gaan stoppen. Het staat toch leeg, weet je wel. Maar zo werkt het ook weer niet, hè? Nee, precies. Want dat is natuurlijk gewoon een uh, regelrechte schending van uh, eigendomsrecht. Ja, ja het want, ook, uh, en nu, die mensen gaan het ook nog eens uitleven. Want die, die, die, die kennen de waarde daar niet van. Die hebben er niet voor hoeven werken. Nee, precies. Dus dan krijg je weer een soort van, uh, van kraakachtig uh, iets. En uh, ja, dat is natuurlijk nooit goed voor, uh, voor de waarde van die gebouwen. Maar buiten dat uh, is denk ik het belangrijkste punt, zoals ik net zei. Dat het gewoon uh, een schending is van eigendomsrecht. Yeah. En uh, ja, dat is gewoon het standpunt uh, waar ik volledig achter sta. Dat het, uh, het een schending van het eigendomsrecht is om te kraken. En dus moet, dat niet, uh, moet het niet kunnen. EU-sancties uh, tegen Zwitserland. Erasmus-uitwisseling stopt. Dat hebben we ook nog, ja. Mm. Uh, zoals uh, de meeste mensen waarschijnlijk gehoord hebben... is er een laatste referendum geweest in Zwitserland... over het uh, aanbanden leggen van uh, immigratie... ...in Zwitserland, of, of naar Zwitserland, van mensen in de Europese Unie. En uh, ja, de Zwitsers hebben gestemd om dat inderdaad aan banden te leggen. En ja, er zijn nu al uh, blijkbaar uh, ja, sancties uh, opgekomen vanuit de EU. Uh, het is namelijk zo, uh, Nederlandse studenten kunnen komend academisch jaar... ...niet in Zwitserland studeren met een Europese beurs. Uh, je hebt uh, een uh, Erasmus beurs heet dat dan. Als je binnen de EU een uitwisselingsprogramma hebt, dan kun je daar gebruik van maken... Maar uh, ja, de Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat dat uh, nu dus niet meer het geval is als je in Zwitserland gaat studeren. Mm. En andersom natuurlijk ook. Hè. Als Zwitserse studenten uh, in de Europese Unie gaan studeren, kan het niet meer uh, met een Erasmus-beurs. Dat is jammer. Ja, ja inderdaad. <laughs> uh, rekeninghouders, uh, kredietbank Luxemburg moet een openheid geven. Ja, dat vind ik ja, uh, weer een heel mooi. <laughs> Mooi voorbeeld van de ironie van uh, dat soort uh, uitspraken, hè? of dat mm -hmm. soort uh, ja, overheidsregels. Uh, uh, als je een rekening hebt in Luxemburg, dan moet je openheid geven, want openheid is goed. Maar als het op de overheid zelf aankomt... Oh, nee, nee, nee, dan moet het uh, alles behalve transparant zijn, hè? Precies. Openheid, nee, dat kun je niet verwachten. Want dat is yeah. niet uh, in het belang van de nationale veiligheid uh, enzovoort. enzovoort, enzovoort. Yeah. Maar uh, om even terug te komen bij het artikel: uh, Nederlandse rekeninghouders bij de kredietbank Luxemburg moeten informatie verstrekken aan de Belastingdienst over hun banktegoeden. En uh, ja, als ze dat niet doen, dan uh, krijgen ze een dwangsom die op kan lopen tot een half miljoen euro. Mm. Dat is een bepaald door het gerechtshof in Amsterdam. Uh, ze hebben eerder al, uh, in 2000 hebben ze informatie gekregen de overheid, uh, van de Belgische overheid. Over de Nederlandse rekeninghouders. En uh, ja, dat leidde er al toe dat uh, veel mensen alsnog uh, informatie verstrekt aan de Belastingdienst. Maar uh, ja, een kleine groep van uh, vermoeden rekeninghouders, die bleef weigeren om informatie te geven. En uh, ja, daardoor nu deze uitspraak. Dus, uh, ja. ja, IJsland ziet af van toetreding tot de EU. Er worden mensen verstandig. Ja, ja, precies. Ja. ja, ze zijn al een tijdje verstandig eigenlijk. Als dus je kijkt hoe ze de crisis hebben aangepakt destijds. Ja. Of, uh, of de gevolgen daarvan. En uh, ja, nu is het volgende goede nieuws voor IJslanders. dat de Centrumrechtse regeringscoalitie het verzoek tot toetreding tot de EU heeft geschrapt. En dat is vrijdag uh, vernomen van uh, parlementariërs van beide partijen. Hmm, nee, kijk, dat is... Uh... Ja, zullen we maar naar IJsland uh, verhuizen dan? <laughs> ja, als het iets minder koud was, dan uh, had ik dat wel gedaan, denk ik. Ja. Ja, en die taal ja, ja. schijnt ook vreselijk moeilijk, zijn, moeilijk te zijn om te leren. Maar, oh, uh... ja, ja, Goed, uh, ja, dan gaan we naar het volgende bericht. Uh, Spanje verlaagt de inkomstenbelasting. Hé, hey. Spanje? Ja, Spanje. Yo. Of all places. Ja, ja. ja inderdaad. Dat is bekendgemaakt door de premier, Mariano Rajoy. Mm -hmm. uh, ze gaat de belasting verlagen voor zo'n 12 miljoen werknemers met lage en middeninkomens. En tot een jaarsalaris van 12.000 euro hoeft er helemaal geen belasting te worden betaald. Mm. En dat is ruim twee keer zo hoog dan de maximale vrijstelling die nu geldt. Want dit gaat namelijk uh, komend jaar in. Dus, uh, hè, dus ze moeten nog even een maand of negen uh, op wachten. Mm. Uh, uh, even kijken, tien zelfs. Maar... Uh, ja, in eerste instantie misschien een, uh, een bericht dat je denkt van... Oh, apart. Uh, ja, wel goed nieuws natuurlijk, maar waarom zouden ze dat doen? En als je dan nog even iets verder nagedenkt... We hebben een tijdje terug hebben het gehad over uh, de, de zwarte economie in, uh, in Spanje. Hè? Die draait als een tierenlier. Dat was volgens mij de kop van het artikel. En uh, ja, als je het zo bekijkt, is het natuurlijk heel logisch. Want uh, wat gebeurt er in, uh, als, als heel veel mensen zwart werken? Dan loopt de overheid inkomsten mis. En ik denk dat uh, Rajoy en haar... Uh, ja, haar, ...haar vrienden in Madrid... ...dat die uh, dat ook uh, hebben verondersteld... ...of, uh, of zich gerealiseerd... Dat, uh, ja, ...dat ze inkomsten misliepen... ...en dan zijn ze ineens heel snel om te reageren... ...althans ja. voor overheidsbegrippen... Hè? Ja, ja. ...en uh, ja... ...dus er staat onderaan het artikel bijvoorbeeld... Uh, ...en dit deed me er ook een beetje aan herinneren... Uh, ...Spanje kan nog altijd met een torenhoge werkloosheid... ...ruim een kwart van de beroepsbevolking heeft geen betaalde baan... Ja. Ja, ...dat is dus volgens het artikel... ...wat we laatst hebben behandeld uh, niet waar... Omdat mm -hmm. gewoon heel veel mensen een, uh, gewoon een zwart werken... En, ja. Uh, ja, dat willen ze natuurlijk graag uh, bestrijden, maar uh, ja, op deze manier zie je toch dat uh, de wal het schip kan keren hè, in sommige gevallen. Ja. Maar ze doen het ook echt alleen maar voor de lagere inkomens. Hè? Dus uh, de, de hogere, ja, dat is toch een beetje dat socialistische idee van ja. de rijken moeten we beroven weet je wel? Nee, precies, dat is ook zo. Ja. Absoluut. Nee, het, en het is ook totaal natuurlijk niet, uh, zoals ik zei, het is op zich een positief bericht, maar het is natuurlijk niet vanwege de redenen dat wij het graag zouden zien. Ja. Maar goed, dat uh, is ook niet realistisch om te verwachten, mm -hmm. zeker in de, in de zuidelijkere landen. Nou, dan gaan we gaan nog even in de sneltreinvaart door een aantal verspillingsberichten heen. Um, Nederland bouwt aan luchthaven in Tanzania, wat was het? 15 miljoen of zo? 15 miljoen, ja. Oh, de uitbouw jongens. van de internationale luchthaven Kilimanjaro in Tanzania. En gaat KLM daar naartoe vliegen of zo? Is er nog een ja, reden? Ongetwijfeld. En dat is dan uh, onder de... Onder de vlag van ontwikkelingssamenwerkingen. Mm. Excuus van ontwikkelingssamenwerking. Dus uh... ja, de verbouwing duurt na verwachting zes jaar... en Tanzania betaalt de overige twintig half miljoen. Ah, okay. dus Nederland zit er bijna voor de helft in. jonge, jonge, jonge, jonge. Ja, geld moet overbalken, hè? Uh, Nederland geeft drie ton aan atoomcontrole Iran. Ja, inderdaad. Het Internationaal Atoomenergieagentschap in Wenen gaat, uh, ja, gaat erop toezien dat... Uh, het nucleaire programma van Iran alleen een uh, vreedzaam karakter heeft. Ja, had het dan eerst niet? Zeggen ze. Okay. Ja, dat had het eerst volgens mij ook, maar goed. Uh, en Nederland gaat eraan bijdragen dat dat uh, gebeurt. Samen met uh, uh, ja, andere westerse landen. Daarover gaan de onderhandelingen binnenkort beginnen. Maar Nederland heeft alvast drie ton toegezegd. Dus, uh, hè? Kan er wel bij. Ja, sowieso die hele controle. Ik bedoel, kom op, Amerika, die zouden ze moeten controleren. Ik bedoel... Ja, Israël? <laughs> ja, bijvoorbeeld. Nee, ja, ja Iran. Ja, een land heeft nog nooit een, een ander land aangevallen. Nee, ja, eigenlijk het enige, ik, ik ben geen expert als het op Iraanse geschiedenis aankomt, maar het enige wat in mij opkomt is de Irak-Iran oorlog. Hè? Ja, toen nou, was ja. Irak die uh, Iran speelt. Ja, nog precies. eens geholpen door Amerika. Precies. Uh, zelden aangifte van strafbaar feit. Ambtenaar. Oh, alles moet onder de mantel der liefde bedekt worden. Ja, ja inderdaad, ja. Mm. Het blijkt uit een, uh, een artikel op nu.nl. Uh, tegen ambtenaren wordt zelden aangifte gedaan bij politie of het openbaar ministerie... als ze verdacht worden van het plegen van een mogelijk strafbaar feit. Mm. Uh, dat blijkt uit een onderzoek van nu.nl. En uh, ja, daaruit blijkt dus dat integriteitsschendingen... Uh, uh, daarnaast ook vaak enkel intern worden onderzocht. Mm. Dus ja, daar mag verder niemand uh, vanaf weten en dat wordt dan allemaal... Uh, Onder, de, ...onder het tapijt uh, geschoven, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, er worden hier een aantal voorbeelden genoemd, maar ik denk dat het, uh, dat het uh, op zich al duidelijk is. Het is een ja. eenduidig beleid in ieder geval om dat, uh, <laughs> om dat op die manier te doen. Dus uh, ja. ja. ja. Je weet hoe dat gaat, dan worden er dan kamervragen over, uh, overgesteld. En dan uh, uiteindelijk is het een storm in een glas water. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Ja, ja, ja. ja of de, de straatkrant uh, erover. Hè? Die, uh... ja, ja. ja, die was even de weg kwijt. We uh, moeten het allemaal begrijpen. Ja, nee, daar moeten we eigenlijk heel veel medelijden mee hebben. Dus. Ja, precies. Hij is een slachtoffer, ja. niet de straatkrant. Ja, precies, ja. Ja. Nee, goed. Uh, ja. En um, er wordt nog mysterieuzer daar in het wereldje... van uh, de mensen die zich boven ons gesteld hebben. Uh, Telecom-expert Kroes, Nelly Kroes... Uh, die uh, investeert 3,5 miljard subsidie in iets waarvan Nokia zelfs geen enkel idee heeft wat het is. Het gaat over een G5. En met ja, drie... 5G zelfs. Zeg je? 5G zelfs. Oh, sorry, 5G. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, We hadden net de G20, maar dit moet je weer even omdraaien. Ja, ja. Maar uh, ja, inderdaad. Ja, in eerste instantie denk je, een hele cruise investeert 3,5 miljard euro. Ik wist niet dat ze zo rijk was. Maar ja, dat blijkt dus uh, niet haar eigen geld te zijn. Surprise, surprise. Ja, ja. Maar ja, ze is dan ook eurocommissaris en dat heeft ze op het uh, Mobile World Congress heeft ze dat uh, aangekondigd, dat de Europese Commissie 3,5 miljard euro gaat steken in de ontwikkeling van 5G-netwerken. Hmm. En daar wordt dan uh, triomfantelijk bij vermeld, daarmee komt Europa voorop te lopen in de wereld en als gevolg daarvan daalt de jeugdwerkloosheid. Huh? Ja, uh, oké, okay. daalt die echt hoezo dan? Volgens mij dan? Ze trekken ze eerst 3,5 miljard uit de economie, waardoor bedrijven minder geld hebben om personeel ja. aan te nemen. Dus door die 3,5 miljard uit de Europese economie weg te halen, <laughs> heb je juist een minder baan. Je hebt eigenlijk 3,5 miljard aan salarissen die minder uitbetaald kunnen worden. Lijkt mij ja. hoor, ja. Ja, nee, dat is inderdaad een duidelijk verhaal. Maar ja, probeer dat maar eens een bureaucraat in Brussel uit te leggen. Uh, ja, ja. Die uh, dat, ja dat, uh, dat wordt dan wel, ondanks dat triomfantelijke zinnetje, wordt dat verder wel uh, toegegeven in het artikel. Het is volstrekt onduidelijk wat 5G eigenlijk is. Ja. Het wordt dus ergens in ja. een, een of andere mystiek, uh, die Groot, uh, ver boven ons uit het verhaal. zo'n noem zoiets, utopie. Uh, ja. Ja. ja kasteel. Ik <laughs> denk dat ze zo dat dat op de een of andere manier wordt ingestraald of zo. Ja, ja. Want uh, de hoofdingenieur van Nokia Solutions and Networks, uh, die vertelt, uh, ik heb geen idee wat 5G is. <laughs> en, en toch is Nokia een van de vijf grote bedrijven die samen met de Europese Commissie 5G willen ontwikkelen. Maar de beste man vermelde dat, dat het geen enkel probleem is, dat niemand nog weet hoe 5G eruit moet zien en welke technologie erachter moet zitten. Want met het geld van de Europese uh, Commissie gaan ze een project opstarten waarbij het eerste doel is 5G te definiëren. Dus, ja, dat, uh, ja, wat kan je er verder nog aan doen dan, uh, of over zeggen? Hè? Dan, ja, je kan het beste maar gewoon op lachen, denk ik. Het is nou ja, lachen, het is eigenlijk het totaal kapotmaken van, van de economie. Want Nokia ligt dan nu in standje 69 met uh, de eurocommissaris. En uh, ja, ze ontwikkelen iets wat, wat vervolgens weer met geweld gedwongen moet worden op andere telecombedrijven. Die daar misschien helemaal niks in zien of misschien vanuit hun eigen geld iets beters hebben gemaakt. Dat hebben ze zo vaak zien gebeuren. En dit, dit is gewoon heel erg uh, ja, eng eigenlijk. Ja, precies. Uh, dat, ja. dat klopt niet. Ja, er is voorlopig... Uh, ...is er uh, bijna 8000 miljoen uh, vrijgemaakt om het project te starten. Ah. En dan wordt de rest van het geld wordt geleidelijk de komende 10 jaar vrijgemaakt. Voor dus, iets uh, waarvan ze nog totaal geen idee hebben wat het is. Nee, precies. Oh, Gos in mijn Dus ja. Nou ja. goed. Laten we maar doorgaan met het volgende bericht. Ja, uh, Nederland... Stopt hulp Oeganda, hoi hoi hoi, om anti-homo-wet. Ja, inderdaad. En dat hele verhaal uh, ja, vind ik verder eerder gezegd niet zo heel interessant. Uh, ja, uiteraard uh, ben ik tegen een anti-homo-wet. Uh, voor dezelfde reden waarom we het eerder al hadden. Er moeten geen groepen bevorderd worden, maar ook absoluut niet benadeeld. Maar uh, ja, wat er even tussen neus en lippen door wordt vermeld, is dat er jaarlijks ongeveer 23 miljoen euro naar Oeganda gaat. Ja. Uh, daarvan gaat 7 miljoen euro naar een fonds om de justitiële sector uh, uh, ja, uh, op te zetten. Uh, even kijken, we hebben ze dan mensenrechten Mensenrechtentraining voor politie, scholing voor gevangenen en het opzetten van interne inspectiediensten. Mm. Dat is, uh, daar gaat dus 7 miljoen euro per jaar aan op. En die 7 miljoen wordt nu stopgezet. Mm. Maar er blijft wel gewoon geld gaan naar onder meer initiatieven om de mensenrechten te verbeteren en voedselprojecten van maatschappelijke organisaties in Oeganda. Dus Ech. ja, er gaan nog steeds 16 miljoen heen. Ja en uh, ja, er wordt alleen 7 miljoen nu stopgezet ik, ik heb dus, uh, uh, ooit een keer vernomen dus dat uh, ja, die, die homo haat daar in Oeganda dat heeft juist een beetje te maken met al die uh, subsidies die daar kwamen voor mensenrechten dus, men, ja. dus heel veel van die homo activisten daar die hadden een behoorlijk luxe leventje want er ging geld naartoe daar waardoor de, de mensen die dan hetero waren ja, die, die voelden zich toch een beetje gepasseerd want die zagen al die homo's die met geld liepen te snijden, ja. een mooie auto hadden ja, dus dat verzorgt, zorgt dan een beetje voor haat en neid. Volgens mij hadden ze ja, nee, gewoon exact. nooit de cent daar naartoe moeten sturen. Nee, precies. En het, is, en het is ook weer dat idee van, uh, uh, ja, van de maakbare samenleving. Hè? Dat je zoiets als mensenrechten, weet je, respect voor mensenrechten, respect voor minderheden, respect voor uh, mensen met een andere religie of een andere seksualiteit, of wat dan ook dat je dat mensen op kan brengen. En, en er wordt totaal niet bij stilgestaan dat je juist het tegenovergestelde bereikt. Ja. Maar ja, dat, dat gebeurt gewoon wel. Dat is gewoon logisch. Ja, maar ja, dat, uh, dat is misschien te veel ook om te verwachten van die mensen. Ja, ja, helaas, ja. Goed, maar, uh, ja, we, dat was het een beetje met de berichten. We hebben nou even geen gasten, want we, zitten, we hebben het allemaal druk met uh, de verkiezingen. Uh, ondertussen hebben we wel uh, lekker geflyerd, uh, blij de boodschap van vrijheid uh, verkondigd. En uh, ja, ik weet niet of jij nog iets aan toe te voegen hebt, Mars? Ja, nee, inderdaad, we zijn, uh, we zijn druk en... Uh... Ja, ik, uh, ik heb het wel aan mijn zin, moet ik zeggen. Omdat, uh, het is toch natuurlijk een tijd dat, mensen, uh, ja, dat, mensen, dat je de aandacht van mensen hebt. En uh, ja, het, is, uh, het gaat mij op, op zich niet zozeer om stemmen. Ik ben niet zo, uh, ja, niet zo optimistisch over de kansen, om, uh, de kansen voor een politieke oplossing uh, met, uh, ja, voor de situatie die we nu hebben. Maar uh, ja, zoals ik zei, het is, een, uh, het is een tijd waarin mensen iets meer opletten dan normaal. En uh, het is een, uh, denk ik, uh, als, de, als we in ieder geval in Utrecht een, een, een, een zetel halen, toch een platform om het, ja. uh, om de, om het libertarisme te verspreiden. Ja. En uh, dat is het nu sowieso al. Dus uh, hè, wat ook de uitslag wordt op 19 maart, ik denk dat we van tevoren al gewonnen hebben. Omdat we gewoon, uh, ja, sowieso het libertarisme verspreid hebben. En ja. uh, dat uh, daar zet me graag voor in. Dus. Ja. Helemaal mee eens, maar het is goed gezegd. En uh, ja, dames en heren, ik uh, dank u allen voor het uh, luisteren naar deze uitzending. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende week. Doei doei. doei, doei.